FM, Up, down, out of dancing on the Ik The Black. Okay. West want ze waren we, vorige week uh, was Joost van Beek bij ons uh, telefonisch in de uitzending. En uh, de gast vanavond, en ze zit ook uh, tegenover mij, is Nien. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, moet het uh, nu uh, in een week tijd. Moet je ongeveer een beetje dezelfde trip uh, maken? Had ik, uh, heb ik een beetje het idee. Want vorige week zat je bij uh, de collega's van, ja, van Sound of Harlem. inderdaad, ja. ja. Bij uh, collega R Rudy Nicola, neem ik aan. Ja, mm -hmm. ja Rudy ken ik uh, van. Uh, van de Robak naar woorden. Dus, uh, ja, want uh, we hebben eventjes heel snel uh, moeten handelen. Want, <laughs> <laughs> want, want ik, uh, ik heb begrepen dat, uh, dat je voor een lange tijd ook weer uh, weer weggaat. Ja, ik vertrek zondag voor een half jaar naar het buitenland voor studie. Dus. Ja. Uh, en wat, wat, uh, wat doe je precies? Uh, ik doe docent dus muziek op het consultorium van Utrecht. Eigenlijk is het gewoon een beetje een allround opleiding met allerlei vaardigheden. Ja. En ik ga eigenlijk vakken van diezelfde opleiding in het Spaans... volgen in Madrid, straks. Ja, dus dat is uh, super spannend en leuk. En is het dan ook de bedoeling dat je dan misschien... ook Spaanstalig uh, materiaal gaat maken? Uh, ja, dat ben ik eigenlijk ook wel van plan. Ik ga ook ja? flamenco-lessen volgen. Dus ik wil ook echt wel een beetje gaan verdiepen... in de muziekstijlen daar. Uh, Flamengo is uh, niet helemaal onbekend... Uh, voor ons in ieder geval. Nee? Nee. <lacht> dat is gehoord van Hollanda Loes. Nee. Van Marnix <lacht> Ducroc. Dat is uh, een Nederlandse muzikant... die... die ook uh, eigenlijk een beetje Flamingo-achtige uh, dingen laat horen. Dus cool. Dus ik, uh, dit zeggende zal ik hem er even gelijk bij pakken... want anders dan, uh, dan zullen we dat zo even laten horen. Dus dan weet mm -hmm. je ongeveer wat, uh, wat hij uh, doet... En uh, uh, niet zo lang geleden heeft hij ook uh, nieuw materiaal uitgebracht. Uh, dus het is alweer een tijdje, het is weer een tijdje uit. Dus, maar goed, uh, <laughs> ik zal het nog even laten horen. Zo. Nice. Um, maar uh, zit daar ook een uh, bepaalde belangstelling en fascinatie in voor, uh, voor die kant van de muziek? Um, nou, ik ga daar ook heen om een EP te schrijven, terwijl ik me deze EP die nu eraan kon nog niet eens heb uitgebracht. Maar, ja. uh, de volgende EP, want ja. ik heb natuurlijk maar nu maar zo klaarstaan voor deze. Ja. Um, en daarvoor wil ik gewoon meer gaan samenwerken... met muziek uit, uh, uit Madrid... en ook uit andere landen. Meer exchange-studenten. Ja. Dus het denk ik wel handig om dan ook kennis te nemen... van de stijlen daar. Dus ja. ja. Ik denk dat dat een beetje een antwoord is. Op ja, oké. Ja, okay, okay, okay. Um, ja want, uh, want je bent bezig... om, uh, om uh, nieuw materialen uit te gaan brengen. Ja. Dus, uh, want uh, Friday... Uh, dan zet ik weer even de pet op uh, voor die redacteur van 3 voor 12 uh, Noord-Holland die ik ook ben. Uh, <laughs> okay. Is dat, uh, dat je ja, dan, ja, We hebben er vorige week ook uh, even aandacht aan besteed aan Friday. Want ja. het, er zit een best een uh, bijzonder verhaal aan vast. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Um, je gaat hem straks ook uh, laten horen. Hè, Natuurlijk, ik, ja. ja. Um, even voor de mensen. Um, ja, want... Het heeft ook een beetje met jou te maken, ook hè? dat de, de, de single eventjes vooruitlopend dat je hem zo direct ook laat horen. Ja. ja? Wil je dat ik er wat over vertel? Ja, ah, dat mag. Ah, Oké. Okay. Dan ga ik dat even doen. Ja. Nee. Ja. <laughs> werkleden ging het niet zo goed met mij mm. en toen heb ik heel veel steun gehad uit mijn openoma, Ik ben daar toen een tijdje geweest om te mm. logeren ook. En als kind kwam ik daar ook op vrijdagmiddag en daarom is het liedje ook Friday. Ik ging ja. dan altijd daar spelen ze gingen dan op mij pas en op mijn broertje en zusje. Ja. En dat is gewoon een hele fijne jeugdherinnering... die ik heel graag terughaal... als ik uh, even wat minder lekker in mijn vel zit. Ja, en Daar haal je dus ook wel uh, enige energie uit. Absoluut. Ja. ja. Uh, het, ik vind het altijd heel mooi... als uh, muzikanten zich dan ook uh, zo kwetsbaar durven op uh, te stellen. Mm -hmm. Want persoonlijke nummers vind ik eigenlijk altijd het, uh, het mooiste. Want ja. Ja, het, uh, het zegt ook iets over de persoon zelf. Uh, heb je er ook al de nodige reacties op uh, gekregen? Ja, ik... Uh... Vorige week was ik dus ook op de radio. Toen heeft mijn oma meegeluisterd. Ja. En dat wist ik niet. Mijn moeder had dat stiekem gezegd. Omdat ik anders <laughs> nerveus zou worden. En studiegenoot heeft meegeluisterd. Ja. En ik heb ook allerlei platformen die zich richten op, op um, psychologische welzijn. Die mij ook um, een beetje promoten. Dus dat is wel leuk. Mm. Dat mensen het ook oppikken. Ja, ja dus ik uh, heb wel leuke reacties uh, gehad. Ja, uh, is de, je, je, doet, je studeert muziek. Ja. Ja. Um, is dit ook wel iets uh, wat, je, wat er ook wel een beetje belangstelling heeft? Omdat het uh, misschien jezelf. Uh... Het artiest zijn bedoel je? Nou, uh, de psyche uh, en de psychologie. Uh, ja, dat bedoel ik. Ik wil geen psycholoog zijn, maar ik ja. wil wel naar deze studie doorleren over de psyche in het algemeen. Ik wil wel gewoon leerlingen gaan coachen straks, denk ik. Ja. Als ik op een school werk of ja. iets. Ja, eigenlijk weet ik nog niet zo zeker wat ik precies wil doen later. Ja. Klinkt ja. Extra, want Ik ben wel gewoon een volwassenen, maar ja. later. Ja. ja. Um, ja, ja, maar, maar dat maar, maakt het ook wel, hè, het dromen... Ja. Uh, dat is nog, nog altijd iets waardoor je misschien op een gegeven moment denkt... nou, dat zou ik wel willen, weet je. En ja. uh, dat je dan op een gegeven moment toch uh, zegt... nou, ik neem er gewoon de tijd voor. Ja, ik ga er zeker een half jaar de tijd voor nemen in het buitenland. Helemaal ja. geen straf. Nee? Nee. <laughs> uh, nou ja, goed, je, je zit onder de Spaanse zon als het een beetje ja. uh, zit natuurlijk. Hè? Nou ja, en het, in, het is wel binnenland. In de winter wordt het wel wat koeler. Mm -hmm. Maar het is nog steeds uh, een hele fijne stad. Ja. Hoe ben je er uh, zo verzeild uh, geraakt om dat, uh, dat te gaan doen voor een half jaar? Hoe is dat gegaan? oh, Het was eigenlijk een heel um, verstopt e-mailtje in mijn mailbox van mijn studie. Waarin stond, je kunt in je vierde studiejaar, dat is het komend jaar, mm -hmm. kun je naar het buitenland. En eigenlijk had ik niet echt heel veel mensen omheen me die dat deden. Ik dacht, oh ik ga even naar de informatieavond. En toen kwam er eigenlijk gelijk uit, waar wil je heen? En ik was ervan, ik wist niet eens wat ik het wil, maar sure, laten we gaan plannen voor het geval dat. ja. Yeah. En ik was die zomer daarvoor naar Madrid geweest. En ik was echt verliefd geworden op die stad. Ja. Het is een super inclusieve stad. En uitgaansleven is heel leuk. En ik ben niet eens eruit geweest. Maar de mensen waren gewoon heel lief. En ik wil gewoon... Ik ben er toen vijf dagen geweest, maar ik wil gewoon terug. En ja. ik wil gewoon iets meer proeven van die stad. En van andere wijken. En de muziek zien. Ja, je, je gebruikt net het woord inclusie. Ja. Uh, vind je dat belangrijk? Absoluut. Ja, ja. Um, waarom is dat uh, voor jou een hele belangrijke waarde? Oeh, nou krijg ik wel ineens een hele, hele, ja, hele oude verbluwmooilige oh, ja, uh, <laughs> ja. uh, um... nee, vraag. Nou goed, uh, uh, <laughs> denk er even over na. Dan uh, zal ik uh, straks gaandeweg uh, misschien nog... Uh, daarop terugkomen. Ja, maar ja, maar uh, inclusie uh, heeft wel een, uh, een hoge waarde voor jou in ieder geval. Dat, ja. dat is één ding wat zeker is. Ik ben wel iemand die zich best wel snel afgewezen voelt. En ik denk dat ik het wel fijn vind om op gemak te voelen ergens. En ik had gewoon het idee dat de community in Madrid... Um, ook de LGBT community... Uh, het is gewoon een super open hm? groep of zo. Hm. Mensen hm. zijn heel hm. erg... Um, dat ze jou erbij betrekken, ook als je ze niet kent. Ja. Dat is gewoon heel leuk. Maar ja, nou nou uh, hebben we niet alleen... we zitten tussen de finishvlaggetjes vlaggetjes en uh, noem maar op, met die uh, Dutch Grand Prix. Uh, maar een paar weken terug... Uh, hebben we ook nog Pride at the Beach... Gehad. Ja, dat hier, heb ik gezien, ja. Heb je dat gezien? Ja, ik, ik Wat, was wat, wat, wat vind je daarvan? Ja, wat, dat vind ik geweldig. Dat we zo bij willen zijn. Ik ja? het alleen te laat, ja. ja. Nou ja, goed. We, we doen dat, hè. Eén keer in het jaar. En uh, daar besteden we ook heel veel aandacht uh, aan. En terecht. Omdat, ja. <laughs> Sterker nog, we hebben zelfs een radioprogramma. Dat heet Rainbow Radio. Dus, oh. dat, dus dat, dat wordt één keer in de vier weken uitgezonden. Oh. hier nice. Ja. Dus, uh, dus oh, ja. En we hebben niet zo lang geleden... Dat is dus ook alweer een week of drie terug... Hebben we ook een ambassadrice in de persoon van Wendy Moor gehad. En die, die maakt zich daar heel erg sterk voor. Dus, dus ja, uh, misschien dat het uh, een idee is om uh, volgend jaar. Want ja, uh, jij bent een half jaar uh, ben je weg. Mm -hmm. Dus uh, volgend jaar uh, zal ik uh, denk ik wel even vragen. Nou, denk eens even om, uh, om niet. Oh, om dat daar te zou, spelen ja, op ja, dat het zou podium. Het want ik uh, ja. Uh, want uh, ja, ik, uh, ik vind het leuk uh, dat, je dat, uh, dat je zo heel uh, ja, duidelijk uh, uitspreekt uh, daarover. Ja. En uh, juist omdat wij dus ook de uh, Pride in de Beach hebben. Dus mm -hmm. dat is alweer, uh, ja, het is alweer een maand geleden. Maar goed, het, uh, het is wel uh, iets waar, waarvan ik denk... daar ben jij zeker uh, op je plek. Ja, nou graag. Ja, moeten we wel alleen even tot, uh, tot volgend jaar wachten. Oh. Ja. <laughs> um, goed, dat is, uh, dat is de ene kant. Um, ja, dan, dan, dat wordt dan weer een beetje te persoonlijk. Laten we het even hebben over de Flamingo. Want de Flamingo, is, wat, wat trek je daarin aan eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd heb ik gewoon... Ik zag het vak staan en ik dacht... Ja, dit hebben we op mijn school niet. Dit ga ik volgen. Dat had ik ook met sociologie van muziek. Dat heeft mijn school ook niet. Dacht, ja, ja ga ik ook volgen. Ja. Hou jij van uitdagingen? Ja. Ik zo maar ik hou ook heel, ja. heel erg van dingen leren. Dat is echt ja. idioot. Ik ben zo'n persoon die het oprecht het best wel leuk vindt om voor toetsen te leren. Dat is best wel chinant soms. Ik ja. vind het gewoon heel fijn om dingen te leren. Ja, maar dat is zo juist, Dat vind ik dan weer leuk. Ja. Ik probeer ook uh, zoveel mogelijk kennis ergens uh, uit op te doen met de mensen met wie ik te maken heb. Ja. En dat ik daar wat van leer. Ik ben soms stront eigenwijs. Maar dat, <laughs> oh, die kan ik ook wel. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar dat, dat heb ik uh, heel, heel mijn leven eigenlijk wel een beetje gehad. Uh, mm. Door het te doen. Heb ik ook, uh, hebben we dus dit ook zo neer kunnen zetten. Dus dat, ja, ja, ik ben nu gewoon echt met je in dialoog. Dus uh, <laughs> dat is ook wel weer heel erg geinig. Maar uh, ja, dat, dat, ik, ik, ik, uh, ik hoor dus van jou dat jij dus ook uh, eigenlijk best wel van ja, uitdaging haalt, uh, houdt. En uh, als je dan op een gegeven moment op je gezicht gaat. Uh, dan is het gewoon op uh, opstaan en weer verder gaan eigenlijk. Ja dat denk ik wel. Ja, ja? Ik ben vaak genoeg op mijn gezicht gegaan denk ik. Ja. Uh, Word je, je daar ook wijzer van uh, in dat opzicht? Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, we weten al heel wat van dien. Dat, dat is altijd heel erg leuk. Um, straks gaan we er ook uh, horen. Uh, zover is het nog niet. Nou, ik denk wel tussen nu en tien uh, minuten... dan uh, gaan we de eerste twee uh, laten horen. Uh, dus ik, uh, ik dank je even voor zover. Ja, yes, tot straks. Um, dan het beloofde. Want uh, hij is hier ook uh, geweest. de uh, Marnix De Krook. Maar dat was onder de uh, Last Wave. Dat was uh, de band waar hij uh, mee bezig was. Maar hij is is, zoals gezegd, en zoals ik al uh, zei... is hij uh, op het pad van de Flamengo terechtgekomen. En onder Hollanda Loes brengt hij het een en ander uit. We hebben er ook aandacht aan besteed bij 3 voor 12 Noord-Holland. Als ik weer die pet even opzet van 3 voor 12 Noord-Holland. En dit uh, nummer dat is ciao. En nou dan moet ik nog iets even vaktechnisch een beetje, een beetje volpraten. Want uh, er is uh, nog even iets uh, wat bijna vergeten is. Uh, maar dat is inmiddels uh, opgelost. Flora Sophie. Uh, die heeft uh, vorige week uh, bij uh, de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf uitzending een nieuwe single uitgebracht. Uh, en dat was uh, dit nummer: Parting Trees. Daarvoor horen we Hollanda, Loes en Ciao. Uh, en deze Ciao, dat is uh, natuurlijk met uh, flamengo-achtig. Uh, ja, moet ik het zeggen, flamingo-achtig invloed. Behoorlijk flamingo zelfs. Van uh, de muzikant Marnix Ducrook, want die schuilt achter Hollande Loes. Nou, inmiddels hoor je al uh, uh, Nien uh, klaar uh, zitten voor het eerste gedeelte. En dan moet ik even mijn lijstje erbij pakken. Want uh, we beginnen met een single. En dat is al een single die al wat langer uit is, denk ik. Hè? Of, of nee, tenminste een nummer. Die, die is ook eigenlijk nog niet uitgebracht nog niet uitgebracht. nee, maar deze heeft wel een titel. ja, wel een titel. oké, okay, maar dat uh, bij de tweede daar komen we zo op. Ja. maar eerst beginnen we met one less time. yes. To restrain the dark thoughts Demons feed on the night What if they are right? And tomorrow I'll be left behind What will you find when we wake up? Help me one last time Storm in my mind Hold me one last time Hold me one last time gewoon applaus. Ja, sorry. En maar ik, ik had er een reden toe. En mm -hmm. ik zal de reden ook zeggen. Ik kreeg ineens een last van een kriebel in, in mijn keel. En als ik dat in het uh, nummer dan op een gegeven moment laat horen... dan uh, heb ik... Ja, daar zit ik... Uh, dus ik zat al, daarom liep ik weg. En daarom duurde ja. het dus uh, heel lang voordat wij gingen klappen. Dus, uh, ja, in iedere, dus Marcus deed het al voor me. <laughs> ja, ik moest echt even uh, een, een, een kuchknop hebben. Uh, die heb je dan niet als iemand live zit te spelen. Ja, en dat vind ik uh, vreselijk als ik dan moet hoesten tijdens een, een, een nummer. Maar hij was wel heel erg mooi. Dus dat, uh, dus. uh, een tweede nummer, die heeft nog een vraagteken. Ja. Dat uh, en dat is een nummer wat je heel uh, ja, vrij recent, denk ik, uh, geschreven hebt. Vorige week? Vorige week. En ik dacht gisteren, eigenlijk wil ik wel heel erg graag spelen vandaag. En dat nou, ben ik het maar gaan doen. Dus uh, we zijn heel nieuwsgierig en ik zal, uh, ja, ik zal nog even een slok water nemen. Want anders dan... Uh, want anders moet ik uh, weer vlak voeren <lacht> Dus dat, dat wil ik niet uh, nog een keer op mijn geweten hebben. <lacht> ik heb al zo weinig gemeten. Ja. Laat we maar horen. <lacht> My therapist called me detached. And honestly, there's nothing left of me. Just skin and bones, pain in my neck, fire in my brain. I'm losing track, should be okay, but I'm not. I love to spend time with you to the last hour we got, but I'm scared. Worried that we might fall out of love If it's meant to be, will it be enough? Don't wanna grow apart Might be a way, but you have my heart to calm my mind, but it didn't stop the overthinking this time, I'll try again tomorrow, You'll tell me to do so, but I'm scared, worried that we might fall out of love, if it's meant to be. a heart. Might be away, but you have my heart. So I'm scared, but that don't mean I don't have faith in us. If it's meant to be Nu zijn we wel op tijd. Maar ik uh, vind hem uh, van een ongekende schoonheid, sowieso. Want uh, ik heb daar uh, ik heb een beetje uh, naar de zin zitten luisteren. En soms heb ik dan wel eens het idee: kun je maar beter klein blijven? En gewoon van de wereld om je heen. En onbevangen in de wereld blijven kijken. Dat, dat gevoel kwam bij mij een beetje binnen. Dus ik denk dat je, daar, dat je daar aardig wat bij mij mee bereikt hebt. Je moet soms echt goed naar een liedje luisteren. En dat heb ik met dit, dit nummer ook echt gedaan. Um, straks gaan we natuurlijk in het volgende uur gaan we meer van je horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog wat muziek liggen. En dit is er een van. Uh, ze komen uit Volendam. Ze zijn alweer bezig om een tweede EP op uh, te nemen. En de eerste die hebben ze uh, in het voorjaar uitgebracht. Uh, en de mensen uit de omgeving van Volendam. Want er zitten er wel een paar. Uh, die zitten gewoon te luisteren. En ik weet uh, meteen uh, dat, uh, dat ze dan uh, in de hoogste staat van beraadheid uh, zijn. Lorem Ipsum en Out to the North. was dat uh, met Oud to the Noor. Uh, ja, uh, we kijken ook uh, op de televisie. Want uh, de televisie uh, is het uh, televisiekanaal. En dan is het altijd uh, grappig... als je dan op een gegeven moment... Uh, naar die camera zit te kijken. En dan uh, zie je pas... Uh, tien of twintig seconden later... Dan zie je mij ook echt in die camera kijken. Dus dat, uh, dat is altijd het uh, grappige draad. Er uh, zit een vertraging op. Alleen op YouTube niet. Uh, daar gaat het allemaal uh, redelijk uh, crescendo. En... Um, um, ja, we hebben, we hebben tenslotte Nien in de studio zitten. Dus ja, dan gaan we ook even over de muziek praten. Ja. Laat ik eerst beginnen um, van de interesses in de muziek. Welke, ja, wat, wat, wat interesseert, uh, wat, wat voor soort uh, muziek en wie uh, zijn de helden? Of uh, heb je ze ook überhaupt? Dan laten we daar eens even mee beginnen. Hè. Zijn er voorbeelden? Oeh, ja, qua... Ik vind het... Ik Lastig. heb heel veel voorbeelden. Ja? Maar ik zou niet zeggen. Maar laat se... ik het anders zeggen. Uh, wat voor soort muziek hou je van? Wat zet oh, je graag op? Oh nee. um, Nou, ik heb een hele tijd heel veel naar. Um, ja, nou, geluisterd. Dus heel veel. Zo werd het dan gecategoriseerd. Um, Emo, punk rock vond ik een hele tijd heel erg leuk. En dan ga ik nog steeds heel erg lekker op. Ja. En Dan heb ik het over My Chemical Romance. Die heb ik trouwens afgelopen jaar weer mogen zien. Live ja. was heel fijn. Ja. Um, Linkin Park ben ik groot fan van Tornado Pilots. Um, qua luisteren als wat ik zelf als artiest ja. zou ik zou niet willen zeggen dat ik me ermee zou willen identificeren als en ik wil zo zijn maar ja. ik vind Tori Kelly een fantastische songwriter ja. ik weet niet of je die kent maar die maakt hele mooie liedjes met gitaar en die ja. heeft echt een fantastische stem ja. en verder um, heel anders de blue vind ik K-pop super leuk K-pop dat is uh, ja, ja. Uh, Korea uh, Korean pop music Korean pop ja nou, dat klinkt mij bekend uh, Wendy Moore ook uh, iemand die heel graag naar K-pop uh, of K-pop uh, nice. luistert. Ja. Dus er zitten heel veel parallellen en uh, overeenkomsten... met uh, de dame die we hier drie weken geleden hier in de studio hadden. Ja, ja, ja dus, uh, dus wat dat gaat... Uh, uh, wat, uh, wat is daar uh, de fascinatie en, uh, van? Want ik, uh, ja, uh, soms heb ik wel eens het idee uh, ze moeten presteren. En dat, uh, dat ze wel eens onder een bepaalde druk uh, staan. Maar het kan ook heel erg. Ja, het klinkt ook heel erg bijzonder. Dat ja. doe ik vaker. Ja, dat verhaal wat jij net vertelt over het onder druk staan en presteren en zo. Ja. Het is natuurlijk wel gewoon een industrie waar echt keihard gewerkt wordt. Ja. Um, ik heb het natuurlijk niet met eigen ogen gezien. Want ik ben een fan. Ik ben niet per se een. Uh, Mm. Nou, Laat ik zeggen dat ik niet per se fan ben van de industrie... maar van een aantal groepen die eruit zijn voortgekomen. Ja. Dat vind ik iets fijner om zo ja. te formuleren. Ja. Um, want dat over, over uitbuiting is best wel naar voren wordt gebracht. Maar waar ik heel erg geïnteresseerd in ben... is de producties die ze maken. Waar ze, ze maken zeg maar hele producties van die concerten. Ja. Ik heb op concerten zijn echt fantastische. Uh, er zit gewoon een verhaallijn in. En het is gewoon allemaal heel goed aan elkaar geknoopt, vind ik. En ze steken heel veel uh, tijd en geld in goede musicvideo's... die heel erg... Um, aesthetically pleasing zijn maar naar te kijken altijd. En het is gewoon een soort van totaalplaatje met choreografie. Ik dacht eerst altijd, oh, dat ga ik echt niet leuk vinden. Yeah. En ik was er van, K-pop is niks voor mij. Maar ik ben ook gewoon een beetje verliefd geworden op de muziek van BTS in specifiek. Die hebben een album uitgebracht over zelfliefde. En dat raakte mij heel erg persoonlijk. Mm -hmm. Ik heb er zelfs een tattoo van laten zetten. Mm -hmm. yeah. um, zo persoonlijk. En ja, de message achter de muziek, dat wordt vaak uh, pas heel erg... Laatst besproken is als het eerst oké, okay, pop, dat is uitbuiting en dat is een hele andere industrie. En dat is, uh, en dan komen er nog wat racistische dingen bij. Soms, bij mm. sommige mensen, ja, maar mensen kijken dan vaak niet verder naar hoe de muziek klinkt, want het is geproduceerd vaak ook echt super goed. Mm. Echt goede voorbeelden voor mij mm. en um, de songwriting. Heel veel artiesten schrijven het ook zelf en dat is gewoon heel vet. Het is, het is een heel erg multidisciplinaire stijl, ja. eigenlijk. Uh, multidisciplinair. Ben jij ook? Uh, multidisciplinair ingesteld? Uh, <laughs> nou, ik kan niet dansen. Dat kan ik gewoon echt Even niet. niet. Nee. Uh, ik, heb wel wat, ik heb wel wat theater gedaan. Niet per se in het theater gestaan. Maar wel gewoon theater als examenvak. En een kleine productie gemaakt met mijn klas toen. Mm -hmm. Ik vind het wel leuk om in het theater te zijn. maar. Mm. Kan je jezelf verliezen als je in een theater bent? En je gaat naar een voorstelling? Zoiets? Ja, maar ja. ik denk wie niet? Want het is, toch, het is toch een soort van verhaal waar je dan in meegezogen wil worden. En als dat mm. niet gebeurt, dan is er denk ik iets niet helemaal goed gegaan in de voorstelling. Ja, ja maar, maar uh, om weer even een beetje ook te gaan naar je single. Uh, oh, Friday, ja. hè? Want uh, het, heeft, uh, het, het kan natuurlijk ook uh, zoiets zijn van. Ja, uh, een beetje ook in een soort van fantasiewereld. En dat je je daar prettig bij voelt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar dat is ook al een klein beetje zo. Ik denk ja? dat Friday een soort van. Um, een warme deken fantasiewereld is of zo. Hmm. Om het echt zo samen te vatten. Gewoon een hele lieve, onschuldige wereld... zonder um, studentloon en dat soort uh, gezeur. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, een wereld uh, waar, uh, waar eigenlijk het uh, gewoon uh, vredig aan toe gaat. Ja, waar je nog niet goed hoeft na te denken... over allemaal dingen waar je als groot mens over na moet denken. Ja, is, ja. Dat, is dat ook een beetje lastig... In dat, uh, dat opzicht, ja. Nou ja ik, ik vind van wel, want het uh, worden studenten niet heel erg makkelijk gemaakt. Nee, nee, dat dat ben ik zeker met je eens, uh, hè, want, uh, daar zou ik het... nog een heel EP over kunnen schrijven als het nodig is. <laughs> Misschien doe ik dat nog wel een keer. Ja. Nou ja, goed. Uh, <laughs> het, uh, nou ja, je het, het, je zal niet de eerste zijn, denk ik, nee, die dat. Nee, uh, absoluut niet. Nee, nee. Ik denk uh, dat er wel uh, mensen zijn die uh, voor jou uh, zijn gegaan in dat in dat opzicht. Ja. Maar uh, ja, ik ik vind uh, in dat opzicht. Dat, dat is mijn mening. Ik denk, ja, als je een goede bijdrage kan leveren... muzikaal gezien, waarom ook niet? Ik, bedoel, ja. uh, en ik, ben, uh, ik zeg nogmaals, ik ben die ober... die dan <laughs> uh, eventjes langskomt en het uitserveert... en zegt van, dit is er ook, dit is er ook. Ja. Dat, dat ben ik en niet uh, meer dan dat. Dus uh, <laughs> ja, dat is de metafoor die ik altijd uh, gebruik. Ja, ook daarin ben je niet die eerste die, die dat weet van mij. Dus jij dus is ook gewoon horeca... Dat wist ja, een soort niet. horeca. Ja. Nou, kijk, als nee, we het ja. dan toch over, over horeca hebben. Mijn voorvaderen of voorouders hebben ooit een kroeg gehad. Van die kant, van mijn moeders kant af. Dus uh, En uh, dat is. Mijn overgrote ouders hebben dat uh, ooit uh, gehad hier in Zandvoort, ergens. vlakbij het station. Dus als je uh, daar uh, ergens uh, naar beneden gaat. en uh, daar heb je dan een soortement van dal. En dat noemden ze ook. Een del in Zandvoort. Uh, dat is een beetje de verbastering uh, daarvan. En, uh, een beetje plat uh, En dat was de dronken del. En die werd uh, uitgebaat door mijn overgrootouders. Dus uh, er zit wel wat. Uh, er zit wel wat, hoor ik Maar ja. ik ben er niet, denk ik niet geschikt voor. Dus uh, nee? daar ben ik. Nee, ik ben er veel te ongeduldig voor. En ik moet uh, uh, toch ook een beetje. Iets, iets zijn van. van een beetje altijd. Een beetje met een. Hè, met een, met een uh, gemaakte lach. En uh, iedereen uh, naar de zin maken. Dat, ja. dat, dat, dat past nou net niet bij me. Dus. Maar goed. Uh, even weer terug naar het uh, verhaal. Van. Uh, de, de fantasiewereld. Hmm. En noem maar op. En uh, schrijven. Uh, uh, over. Uh, de, de, ja. Min of meer in de situatie waar je in zit. Uh, maar. Het gaat, uh, uh, ja, het, het, het, het, het, het is natuurlijk wel heel erg fijn als je zo eventjes uh, je kan onttrekken aan de werkelijkheid. Denk ja, ik. ik vind het iets heel erg rustgevend. Soms ja? voel ik gewoon heel veel dingen tegelijk en dan, dan voel ik me echt onrustig. En dan als ik dan ga schrijven, dan komt dat er een beetje uit. Hmm. En dat, dat is dan, ja, dat van ziebeeldje. Het is best wel iets visueels ook, denk ik. Ja. Ik denk toch ook een beetje in, ik wil niet zeggen per, per se texturen, maar als ik zeg dat uh, Friday een, een warm dekentje is. Een lichtblauw warm baby ja, Dan ja. Uh, ben ik volgens mij best wel specifiek. Het is best wel visueel, visueel stuk geworden. En Ik denk dat het met al mijn songs wel zo is. Dat ik er wel echt een heel duidelijk beeld bij heb. Hoe het eruit ziet als het een beeld was. Ja. Denk je ook misschien na als je... Zo'n voorbeeld als Friday. Ja. Een clip erbij maken. Nou, dat levert als kleine artiest niet zoveel op. Het kost gewoon echt heel veel geld. Ja, dat is, ja, dat is weer, uh, als je grote spijnbewijs hebt, dan is dat heel fijn om te doen. Ja. Maar als je vooral heel erg uh, la, reg ja, regionaal of landelijk bezig bent... voor mij is dat nu gewoon nog niet aantrekkelijk om dat te doen. En ik denk ook niet per se dat dat op dit moment mijn stijl is... om nee? muziek uit te brengen. Ik wil gewoon een verhaal delen. En dat doe ik door, denk ik, muziek te maken, op te nemen. En artworks, Spotify. Ik denk dat dat voornamelijk mijn uh, communicatie is nu. Ja. Daar ben ik ja. wel content mee. Uh, dat, uh, dat je daarmee mensen kunt bereiken, als het ware. Ja, het hoeft voor mij niet een hele, een hele videoclip te zijn. Het is misschien best, ik wil het best graag een keer doen, maar ik heb er nu niet per se behoefte aan. Nee. Goed, we gaan uh, nog even muziek uh, laten horen. Dat is uh, Moon Unit. Uh, een van de bands die uh, heel erg uh, goed uh, opgepikt wordt... door een ander muzikaal platform op het internet, uh, Indie Excel. Uh, en uh, ze hebben ook even uitgeklopt, uh, bij mij aangeklopt en zeggen, ja, maar wij komen ook uit Noord-Holland... nou, prima, dan gaan we dat ook eventjes in orde maken. Moon Unit met Loud. Dat was uh, Moon Unit. Uh, door eventjes... Uh, ja, dan ben je met uh, allerlei dingen bezig. Maar we zijn ook in een uh, druk weekend uh, terechtgekomen. Want uh, na deze uitzending... dan uh, zal er vrijdag nog iets van een normale uitzending zijn. Maar zaterdag... dan uh, gaat deze center helemaal in het teken van, uh, van de Formule 1 uh, terechtkomen. Uh, en dan zullen diverse mensen zich uh, daarmee bemoeien. Waaronder Jor Troelen hier. Uh, want die zal ook uh, op pad uh, gaan... En dan uh, zullen we um, in ieder geval een beeld proberen te schetsen van hoe het hier aan toe gaat. Want zelf op het circuit komen, dat is er niet bij. Want daar zijn uh, de andere grote rechtenhouders van uh, de Formule 1. Die zijn daar vertegenwoordigd. En dan lokale zender van uh, dit uh, kaliber, dat uh, komt daar niet eens in voor. Wat we wel weten is dat uh, bijvoorbeeld misschien dit nummer... Uh, enigszins uh, wat meer naar voren gaat uh, komen. En dat is het nummer van Low Eric's En Low Eric's is bezig met nieuw materiaal. Volgende week is er uh, nieuw materiaal van ze. Uh, en dat komt op een nieuw album Evolver genaamd. En op 24 september zullen ze een release show gaan doen. Daarom... Bij deze, want uh, ik denk dat we nog niet vanzelf zijn. Want zondag, als ik hier zit. zal die denk ik ook regelmatig nog te horen zijn. In de lange versie wel te verstaan. Hide and seek van Low Edict.